Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen zijn geschokt over wat er in hun ziekenhuis zou zijn gebeurd. Een verpleger is opgepakt omdat er tijdens corona meerdere patiënten zouden zijn overleden door zijn acties. Gisteren kregen zijn collega's het te horen. Dat was een heftige bijeenkomst, vertelt het ziekenhuis. Tranen, uh, ongeloof, verdriet, uh, ook boosheid. Uh... Dat, heb ik, dat voel ik bij mezelf ook. Ongeloof. Dat je denkt: dat kan niet waar zijn. Verpleegkundigen die ook in die periode de Turkije had gewerkt hebben. en nu ja, het gevoel hebben: heb ik het nou niet goed gedaan? Hadden we iets wel of niet moeten zien? De verdachte is een man van 30. Hoeveel mensen er zijn overleden is onduidelijk. Het is officieel. Morgen wordt eid of het suikerfeest gevierd. Turkse moslims wisten dat al. maar Marokkaanse mensen moesten nog op een officieel bericht wachten. over de maanstand. Nou, dat kwam vanmiddag. Onze collega collega Denny ziet in Utrecht dat moslims al volop aan het shoppen zijn voor de komende feestdagen. Waar ik ook kijk overal lange rijen, bij bakkers, bij slagers, want iedereen is natuurlijk aan het inslaan voor het suikerfeest. Volgens deze vrouw draait het feest niet alleen om lekker eten en drinken. Wat betekent het voor u suikerfeest? Nou, Eigenlijk dat heel veel mensen bij elkaar komen, echt gezelligheid zeg maar. Ja, je kan het een beetje vergelijken met een christelijke feest, en bijvoorbeeld kerst, dat echt iedereen bij elkaar komt en dit is dan onze speciale dag. Het suikerfeest duurt het hele weekend. In landen als Marokko en Turkije krijgen mensen speciaal vrij... om familie in andere delen van het land op te zoeken. Duiven voeren terwijl je er eigenlijk vanaf wil. In Groningen doen ze dat. Om de duivenoverlast tegen te gaan... krijgen de vogels mais gevoerd waar een bepaald medicijn in zit. Je hoort een expert. Op het moment dat die duif daar meerdere dagen achter elkaar van eten raakt het onvruchtbaar, waardoor het geen, uh, nou ja, geen nest met jongen meer kan... Uh... Reproduceren. En dit is, ja, dit is eigenlijk de meest diervriendelijke uh, oplossing om controle te houden over de populatie. En in België werkt het al goed en ze hopen dat het in Groningen ook aanslaat. Het weer vanavond meestal droog. Vannacht kan het in het zuiden en midden wel gaan regenen. Het koelt af tot een graad of zeven. Morgen trekt regen van midden naar noord. Het kan ook onweren. Het wordt elf graden in de regen tot negentien in de zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 kunstig tekenen. En die kan heel artistiek uh, T-Rexjes uh, overal uh, ah, ja. planten. Ja, ja. Uh, zien wij dat terug ook in het artwork, uh, Marlijn? Uh, nog niet. <laughs> <laughs> dat is, ja. Nee, de artwork van de, van de plaat was nog gemaakt door uh, Emily, onze uh, bassiste. Ja. Maar ja, aangezien ze er mee is gestopt... dan zal toch iemand anders uh, uh, um, de volgende ja. artwork moeten doen. Maar dat uh, is niet uh, voor, voor jou weggelegd, uh, of wel? Misschien wel. Ja. Oh, ja. Hele ja, kunstige t tekenen. Dat kan jij. Kijk. <fie> Kijk <de> <laughs> ja. Noemen we de muziek kunst? <laughs> ja, muziek is in principe kunst, dus wat dat betreft wel. Ja, moet ja. het uh, geen kunstje worden, uh, jongens, of niet? Nee. nee. Nee, als het een kunstje wordt, dan, uh, nee, dan ben je ja. net een hondje die in. Het <laughs> <morgen> gaat zitten <laughs> ja, ja, ja, en. Uh, oh, geef poot, uh, speel gitaar-solo. Oh, nee. <laughs> um,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 En daarna hebben we ook eigenlijk vrij snel gespeeld uh, in was was ervoor, zeker? Ja, daarvoor. Ja. ja, we hebben niet zo heel veel optredens gedaan. Want uh, Jeroen werd toen ook nog eens vader. Oh ja, ja dat daar, kan daar, we ook dat nog eens even dus, ja. als, als band werden wij vader van een album. En ah. als persoon werd hij ook nog vader van een kindje. Ja. Dus ik, ik moest ah, een stapje ja. terug doen op dat moment, ja. hè? Ben je, uh, over het algemeen, uh, jullie maken dus alternative rock... Dat is de beste beschrijving. Ja. ja. Uh, kunnen jullie daar ook al jullie energie en frustratie in kwijt? Ah, ik zeg ja. Voor zover... Uh, ja, als ik even naar super gaaf uh, kijk, dan uh, zit daar... De... Ja, dat wou, dat wou ik net zeggen. Als je ja. super gaaf wordt, uh, daar gaat er genoeg in volgens mij. Ja. En uh, frustratie. Ja. Is dat een uh, fijne uitlaatklep uh, als je dat dan hebt? Ja, zeker weten. Ja. ja.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 Party all night, we zijn onstoppable. Want ik ben met mijn boys in de bungalow. Lees om mij, schenk mijn glas vol en fixe er ook voor jou. shine so zijn joint roll. Party all night, we zijn onstoppable. Want ik ben met mijn boys in de bungalow. loop. Waving, iedereen is faded, maar niet uit de wasted. Behind with my niggas, all the my niggas. Remember the time, that Michael, the squad is with me, that's tribal. Protected by Jah Almighty, this party all night, high five in in the bungalow high. -hi -hi. Hebben staat in geen time We drinken whisky geen wine Tell me what you need, ben de supplier yeah. Smoke the finest Rock the latest Ladies whiner Fuck anderhalve meter DJ's draaien Nyang geketerd Bungalow voelt als een kasteeltje Let niet op mij, schenk mijn glas vol. Ik fik er ook een voor jou We zijn Joy in Groot Party wel zijn een Wat ik ben met mijn boys in de bungalow Lekker ging mijn glas vol. Ik voor jou, zijn zo'n zijn in de In In de In In de In In de In In de In Ergens in de Brabantse bossen. In een Bungalow. Daar hebben ze.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 And still this is a fantastic piece Supercalifragilistice kind of Look at their faces And you can tell So could be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 Uh, Robert Tol, toerist en uh, Jos de Boer, bassist hm. en wat ook nog wel een leuk feitje is om te noemen, is dat uh, onze bassist, Jos de Boer dat is uh, de jongere broer van Tim de Boer, de bassist van Lore Ja, dat dacht ik al. Ik denk ja, uh, de naam de boer, dat zegt mij natuurlijk wat want uh, Tim, ja, die komt 8 uh, juni weer dus maar het is allemaal uh, ja, dicht bij elkaar natuurlijk uh, in, in dat opzicht. Ja, zeker. Uh, ja. Uh, hebben jullie ook uh, wat uh, uh, aan elkaar in dat opzicht? Uh, als, uh, als het gaat om elkaar om sleeptouw te nemen? Zeker wel, ja. Um...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 Nu komt de tweede single uh, eraan, uh, daar gaan we het zo nog even uh, over hebben. Ja. Maar is dit ook uh, ja, min of meer de, de, de, het startschot voor meer uh, singles? En misschien wel een EP die jullie nog uh, willen gaan uitbrengen? Ja, zeker. Uh, ik uh, weet nog niet of uh, hierna nog een single komt of meteen al de EP. Maar ik kan wel verklappen dat dat nog aan het begin van uh, de zomer is.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 Alles wat je ziet, alle trends, al is het in een magazine, al is het in mode, al is het in muziek, al zijn het tv-series of films, het lijkt elke keer weer een. een um, komt er weer een oude trend terug uit voorgaande jaren. Dus bijvoorbeeld, dan zie je ineens weer dat de kleding van de jaren zeventig weer heel erg terugkomt, noem maar wat.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 Anna, met die drie N'en, weet je het nog? Want daar, uh, die dame zit daarachter. En uh, ze is al bij het uh, grote 3 voor 12 al uh, te zien uh, geweest. Dus wij zitten dan slechts nog een beetje... Ja, leuk dat we meedoen. En voor de rest uh, het uh, lokale en regionale gedeelte. En als we het dan over het regionale gedeelte... dan komen we weer uit bij de vier heren... die vanavond hier hebben opgetreden. T-Rex, Tijmen, uh, Berlijn...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 Hm. Toch? Of niet? Of, uh, ja, bij nee, sommige ja. dingen moet je gewoon niet... Uh, de commentaren gaan lezen. want Dan word je <laughs> alleen maar defensief. <deficit>. Ja, <laughs> ja. ja. Hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om? Want, uh, want ja, jullie maken toch ook uh, best wel even... muziek en...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 We, we hebben nog geen mail uit Den Haag binnen, dus ik denk dat het nog goed zit. Ja. Die komt die komt kom, kom morgen rondom. pas. Die komt er nog maar. We hebben nu pas ja. net gespeeld. Da, daar moeten we nog ja, over debatteren, neem ik aan. ja. ja, ja, ja, ja. Super, super gaaf. gaaf. Uh, super gaaf. Ja. Uh, maar uh, zijn jullie zelf wel tevreden over uh, de plek waar jullie uh, min of meer.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 Spits through tall trees Form figures in the clouds A phantom saint Wouldn't be proud